Alle burgemeesterswoningen worden voortaan gecheckt op veiligheid. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft dat besloten, zo meldt de Volkskrant. Sloten, ramen en de eventuele alarminstallatie worden preventief bekeken... niet alleen als er bedreigingen zijn geuit. Tussen mei vorig jaar en mei dit jaar is 43 procent van de burgemeesters bedreigd... zegt het ministerie. Het Amsterdamse havenbedrijf en Tata Steel willen een grote waterstoffabriek bouwen in IJmuiden. Tata wil met waterstof zijn staalproductie verduurzamen... De hoogovens van het bedrijf zijn nu een grote vervuiler in Nederland... maar met waterstof als energiebron kan de CO2-uitstoot sterk omlaag. Er moet nog een definitief besluit over vallen... maar de waterstoffabriek zou er rond 2023 kunnen zijn. Justitie looft 15.000 euro uit voor de tip die leidt naar de verdachte... van het neerschieten van een 19-jarige man vrijdagnacht in Zaandam. Hij werd twee keer beschoten, eerst in het centrum van Zaandam... en later nog eens bij het ziekenhuis... De politie heeft twee broers als verdachte op het oog... maar weet niet waar die zijn. De Mexicaanse profboxer Canelo Alvarez... heeft het lucratiefste sportcontract ooit getekend. De 28-jarige wereldkampioen in het middengewicht... krijgt ruim 317 miljoen euro voor elf gevechten. Dat geld wordt betaald door streamingdienst DeZoon... die de elf gevechten van Alvarez uitspreidt over de komende vijf jaar. Het weer nog, vanochtend kan het mistig zijn. Verder bewolking, later vandaag vrij zonnig bij 15 tot 19 graden. Morgen verandert er weinig, het wordt dan een graad of 16. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Het is uh, zaterdag 13 oktober en vanuit het altijd heel gezellige Hotel Hoogland is dit Goedemorgen Zandvoort. Naast mij zit even voor, uh, voor mij voor de eerste keer Leon van Nes. Goedemorgen. Nee, Morgen niet, of niet de laatste keer. Nee, vast niet. Leon, heel gezellig dat je er bent. Dank je. Wij hebben vandaag een, een gevarieerd maar ook een veranderlijk programma. Um,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 Leon van S. En? Ivo. Irene. Ja, ja ik Zij was het even kwijt. Het even ma maakt, niet uit. maakt niet uit. Het is ook Goed, de eerste keer. Dus dat ja, is ja, ja De eerste keer mag je even de misting gaan. Precies. Toch? Nou, We zijn uh, aangekomen bij Peter. Peter, goedemorgen. goedemorgen. Wat fijn goedemorgen. dat je er bent. Je ziet er nog steeds tropisch uit. Ja, met dit het, soort Zuid-Europese toestanden. Het blijft maar doorgaan. Hè. Ja. ja we,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 Vanwege het Vanwege personeel dat die ja, gewoon twijfel. even zonder En ze moeten echt een dag vrij hebben, want ze gaan door hun hoeven. Ja. Dus, en, uh, ja, de en druk stond te groot op de keten. Ja, er was een, een, een, een, een hele forse druk. Ja. Er zijn ook andere stranden die het heel goed geregeld hebben, waarvan je toch echt ziet van, nou, het is klasse. En ik moet eerlijk zeggen, uh, uh, petje af. We zetten uh, uh, de, de jongens daar, de 35 naast elkaar.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 wat uh, uh, op een hele duurzame manier uh, aangeschaft kan ja. worden. Maar we hebben natuurlijk ook te maken met, uh, met zeg maar de verkeersstromen hè, die gaan ontstaan. Hè. Hoe ja. drukker, en ja. Ja. dan is het niet alleen weer Zandvoort... maar dan hebben nee. we natuurlijk ook te maken met Bentveld, Heemstede, Overveen. Er zijn dagen zo. bij dat de druk op ja. de weg toch wel ernstig groot is. Ja.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 Om de auto's kwijt te raken in dit dorp... maar zeker ook om de fietsen kwijt te ja, raken. Dat, ja, dat is absoluut een het probleem. Het Badhuisplein, het Kerkplein... alles staat nou. hier, het Badhuisplein... het staat vol, nou. vol, vol met fietsen. Ja. Kijk, kijk de boulevard. Het is er ook zomer. een kwestie van duurzaamheid natuurlijk. Ja, laten absoluut. we eerlijk wezen. En er zijn steeds meer mensen die... en dan vooral met dit soort dagen natuurlijk... dat je weet dat het ochtends 20 graden is... en dat het strak blauw is tot s avonds laat... zijn er heel veel mensen die op de fiets komen. Ja. Ja. Heerlijk, gelukkig ja. maar, Gelukkig maar.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 alles hangt weer op het ogenblik. Ja, Dat het, het ja. verbaast me, want ik kwam ja. terug van vakantie... en het is natuurlijk nog steeds ja, waanzinnig. Zwaar. Waanzinnig vroeg. De, de kerstverlichting al ja. nee, nee, nee, hangen, nee, nee. of de, uh, nou, de feestdagenverlichting... Is, moet ik het zeggen. Is het, is nee. okay. het, is, het, is, het is streng verboden kerstverlichting, want het is geen kerstverlichting. Okay. Het is gewoon sfeerverlichting. Okay. En wat wij willen, is die wintermaanden overbruggen. Ja. Ja. En uh, wat wij vijf jaar geleden niet wisten... is dat het in 2018, op <laughs> 13 oktober... 20 wat, 24 wat, 27 graden ja, wordt waarin je zegt, wat doet die verlichting hier eigenlijk? Ik liep van de week door het dorp om alles na te kijken of alles brandde. Ik ben naar Noord geweest. We hebben nu ook uh, de Verlengde Haltstraat meegenomen. Ja. We hebben de Cornelis-Slegerstraat meegenomen. Ja. Dat is weer extra dit jaar. En uh, ook in opdracht van dat innovatiefonds. Bestuur van het innovatiefonds wil dus dat het uh, alles in het licht komt. De Zeestraat is er tegenwoordig. bij. Ja. Er, er prachtig mooi uit. Prachtig, ja.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 Bij, zoals het nu is. En het blijft hangen tot eind februari. Dus het is oktober, november, december, januari, februari. Nee, ik zeg het verkeerd, tot eind maart blijft het hangen. Zes maanden. Nou ja, dat wel. is ongeveer het ja. moment dat de Zes zomer weer begint. begint hè, en volgend, dan hebben ja. we rondom de Paas. En dan beginnen ja. we dus daar uh, aan. Ja. Ja. Nou ja, uiteindelijk uh, gaan we niet mopperen. Het ziet er prachtig uit. Ja. En, uh, ja. Ja. De, uh, de zomer heeft er ook prachtig uitgezien. We hopen dat er volgend jaar weer een gelijke zomer is. Ik hoop trouwens wel dat er een mooie winter komt. Want anders dan gaat die ijsbaan heel veel geld kosten. Dan gaat die ijsbaan... Ja, het moet geen dus 20 graden worden. Nee, nee, nee, <tie> nee, nee het nee, moet nee, gewoon lekker niet. gaan vriezen. Ja, dat is beter. Het is trouwens voor de natuur en, ook veel beter. Ja, vel, dat ee, gebeurt. Een beetje meer naar landklimaat. Koude winters en warme Koude winters en warme dat, dat zou fantastisch zijn. Maar ik, ja. uh, ik denk dat we kunnen samenvatten dat de, de OVZ een tevreden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 Doet wel Hannes Pandiensten voor de OVZ. Dus bij deze een oproep. Nou, ja. Claudia Pieters hebben we bereid gevonden om oh ja. plaats te nemen in het bestuur. Van nou. friteur dan ver. Gepokt en gemaakt. Ik wou het net zeggen. Dus, ja. uh, die, die weet ook en, als geen uh, ander hoe het hier gaat Daar in zijn we heel blij mee. En vooral omdat er dan ook weer een vrouw in het bestuur zit. Ook wel eens goed. En ze heeft een grote mond, maar dat is goed. Goed zo. <laughs> we gaan uh, afsluiten.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 I'm yeah. not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 Op bezoek en natuurlijk alle verschillende locaties bij de kippentrap heb ik ook uh, schilderijen gemaakt. Dat is ook een prachtig voorbeeld. Dus dat uh, is van die um, culturele initiatieven, de culturele werkgroep Zandvoort. Uh, en daar werk ik ook graag mee. Dat is ook een heel ander um, idee met de openbare kunst. Dat vind ik heel leuk om aan mee te werken, want dat is meteen reactie. Dus uh, mensen gaan op reageren of niet en ja. ze reageren echt super positief erop en dat vind ik zo fijn om te zien inderdaad dat ze een selfie maken to the beach en ja, ja dat heb ik gemaakt leuk ja, <laughs> ja zeker hey, en en je maakt buiten schilderijen maak je ook uh, objecten hè? je maakt ja. uh, meubels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 En dat is bij de LDC, bij de Blauwe Treppe inderdaad, uh, bij uh, Louis Davids Carré, boven de parkeergarage is het. En de toegang is gratis. Nou, dat is helemaal geweldig. Wij uh, gaan nu eerst nog even een muziekje luisteren. Dat is uh, Leen Zeilmans, Ik zal je missen. Voorbij, zonder dat u bij me bent. Dat gevoel hier diep in mij is wat mij dan niet kent. I'm yeah. Want ik hou nog steeds van jou. Ik zal je missen, want ik hou nog steeds van jou. Dan aansluitend hierop dit uh, prachtige lied: <lacht> Het uh, zwarte gat, of toch niet? Nou, zwart gat is een heel groot woord natuurlijk. Goedemorgen, trouwens. Goedemorgen gerard Het uh, is een heel groot woord, maar het is wel even de resetknop weer zoeken. Want ik was ja. natuurlijk volop aan het werk en uh, net aan mijn tweede termijn begonnen. En uh, had een hele hoop plannen voor de komende periode. We hadden natuurlijk al mooie dingen gedaan de afgelopen jaren. Ja. Dus dan wil je door. Ja, dat je je dan wil je echt afmaken. Ja, dat wil je he? afmaken. En als je dan uh, nou, op je vakantieadres meemaakt wat, uh, wat wij er hebben meegemaakt... dan, dan is dat wel even gewoon... Uh, ja, dan moet je wel even weer wennen. Ja, ja. maar goed... Laten we het hebben over toekomst. Dat is heel iets anders. Hè? Ja. De, de jurist, de ondernemer, de politicus. Ja. Um, welke kant gaat het op? Of uh, zit je in het talentenclubje van D66? Nou, god ja, er gebeurt in, in Den Haag nog wel eens wat, bedoel je natuurlijk? Ja, dat bedoel ja, ik. Ja, ja. Nou, nee, ik wil nu eerst even voor mezelf uh, kijken waar ik sta. Ik heb met ontzettend veel plezier hier de afgelopen jaren mijn werk mm -hmm. gedaan.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 Dus uh, ik ga gewoon eens even rustig kijken waar ik sta. En uh, op niet al te lange het is termijn nog komt niet, Er de is, is nog niet stand. iemand of een bedrijf die heeft gezegd... Ach, is nee, ja, ja, nog geen het hun. Die meneer Kuijpers, die gehad. willen wij eigenlijk wel. Ach, nou, laat, laat ik dat nou lekker voor mezelf houden. <laughs> ik, ik ben inmiddels met wat mensen in gesprek. En we gaan okay. maar kijken of dat een kant op rolt die mij bevalt. Goed. Of dat, ja natuurlijk. Okay, ja. En wat maar. ik heb gedaan hier is ook... dat is natuurlijk niet geheel onopvallend nee. geweest. Ah, is goed. Uh, dus, Prima. Uh, ja.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 Dus Kost ik denk dat veel we er allemaal geld, blij mee mogen. Dus, uh, het, het is ook een kostenpost. Dus, nou ja, je, ziet, gezondheid. je ziet bij Volkswagen natuurlijk met hè, destijds het jongelschandaal. Uh, hoe ook uh, belangen vanuit de economie af en toe het kunnen winnen uh, ja. van gezond verstand. En dan is het maar goed dat we rechters hebben die af en toe ook eens even die daar, daar naar kijken zijn. en daar wat ja, van vinden. Ja, ja. Ja, ja. Ja, jij, jij woont hier in ja. Zandvoort? Ja, vanzelfsprekend. Ja, vanzelfsprekend. Ja. Maar... Woonde ik ook al hoor daarvoor. Ja, precies. Ja. Maar dat, dat, dat, niet iedereen dat... weet dat, geloof ik ook. Sommige mensen denken zelfs dat ik een wethouder van buiten was, dus dat is absoluut niet zo. Je bent een Zandvoort. En je was een Zandvoort ja, en je blijft ja, een ja, ja, ja, zeker. Het is hier ja. gewoon een topdorp. Natuurlijk. Jongens, ik, ik, heb, ik heb natuurlijk via fantastisch werk mogen doen. Maar een van de dingen die ik heel vaak ook tegen mensen uh, in Zandvoort heb gezegd: is: realiseren wij ons wel op wat voor fantastische plek wij wonen. Door los van. Weer waar we het net even over hadden voordat uh, dit live ging. Ja, maar als, je, als je toch hier thuis komt, hè, je komt de boulevard oprijden en je ziet de zee en of dat, dat nou rotweer is of het stormt. wat ja, jongens, prachtig zijn, is, het is dan, dan je ben je beetje een mooi uit een beetje een het is niet alleen een beetje een beetje een beetje een je ziet. Het is ook, als je beetje een beetje een beetje een beetje een beetje binnen gemeente een beetje een beetje je beetje uh, een volgend een voorzieningen, twee grote een in een buurt. Openbaar vervoer is gewoon hartstikke goed geregeld. Ik bedoel, je zult in Oost-Groningen wonen. We, wat dat Toevallig betreft. dit weekend net niet. Reëel, maar. Nee, maar ja, nee, ah, maar dat, ja, dat maar gebeurt. Dat, af dat toe. heb ik in het verleden ook af moeten uitleggen. Dat wordt lang van tevoren <laughs> ja, gepland. Is gepland, gepland. Ja. Maar even gewoon vanuit het idee: we hebben, we hebben ieder. Uh, uh, eigenlijk, we hebben ieder, ieder, ieder kwartier, half uur een trein, een bus. Uh, je kunt overal in de regio naartoe. We hebben een fantastisch strand. We hebben schitterende natuur. Dan loop je de waterleiding duinen in je waantje gewoon in het buitenland. Al die mensen komen hier naartoe. Om dat ervan is te ongelooflijk. Wij ik, zijn mensen er hebben soms wel eens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 ...kinderen naar bed en dan had ik om acht uur de vergadering en dat duurde tot half één. Ja. En dan was het de volgende dag weer zo. Dan hadden ja. we commissieweek en dan hadden we ja. ook nog een ingelaste raadsvergadering. Dan heb je gewoon drie, vier avonden achter elkaar, dat ritme. Ja, ja dan, dan is iedere nacht, kleine kinderen, hè, die worden dan ook rond hun uur nou, zes of zeven bakken. wakker. Ja. Dat is prima. Uh, tegelijkertijd wat we wel eens met elkaar vergeten, uh, de Zandvoortspolitiek is ook wel een heftige politiek, jongens. Er gebeurt hier een hoop en een dat geeft ook een hoop spanning.